Dat wil je niet missen, toch? Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Jouw destination sale. Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele steun en praktisch en juridisch advies. Snel naar trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle LUCOVITAAL vitaminen en supplementen 1 plus 1 gratis. LUCOVITAAL, dat is krachtig en goedkoop.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 Hij was zelf niet aanwezig in de bar toen de brand uitbrak, maar zijn vrouw wel. Zij liep brandwonden op aan haar armen. De zoekactie naar de vermiste Mick uit Helmond is vanavond uitgebreid naar Asten, dat vlak in de buurt ligt. Meerdere mensen zeggen namelijk dat ze hem daar vanmorgen hebben gezien, schrijft Omroep Brabant. Mick is 19 en heeft een verstandelijke beperking. Hij is nu bijna een dag weg. Bij een Russische raketaanval op een appartementencomplex... in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 25 mensen gewond geraakt. Meerdere slachtoffers waren in winkels en een café onder het gebouw. Er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen. 16 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op de A10 in Amsterdam is een vrouw afgelopen nacht... van de weg gereden door de politie. Ze probeerde te vluchten, maar botste tegen een taxibusje en een auto. Daarbij raakten drie mensen gewond. De vrouw raakte zelf ook gewond en moest naar het ziekenhuis. Ze is aangehouden. Er komen winterse buien voor met regen en sneeuw... en plaatselijk kan het glad zijn. Vannacht neemt de kans op sneeuwbuien toe. Het wordt min 1 in het binnenland tot 3 graden aan de kust. Ook morgen zijn er winterse buien met sneeuw. Dit was het nieuws op 538. Hey, kijk eens rond in je kamer. Saai, hè? Ha, je mist een kamerplant. Bij Intratuin weten we wat een plant met een ruimte kan doen. Dus kom langs in de winkel en ervaar wat groen kan doen.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 Jean, je Are you looking? I'm dreaming, cause you're the one who lights up the fire No op Radio 538. Als je up-to-date wilt blijven met alles wat ik doe, check me uit op social media, at Oh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 Kijk de actievoorwaarden op aznbank.nl. 2026 is hier. Dat betekent een frisse start vol gezondheid, goed eten en voordeel. Bij deze week in de bonus: AH -ha Hand- en pers of bloed twee netten, voor 3,99. AH Stampelt Groente en Aardappelen, 1 per se gratis. Alle AH Spek- en Hamreepjes en Blokjes, ook één per se gratis. En AHA Bolhapjes en Ronde Bakjes, drie stuks, voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.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 De beenruimte varieert per reisklasse. Zie eurostar.com. Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele steun en praktisch en juridisch advies. 18 plus speelbeheer. Dus. Ja, echt ja. serieus?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 Bij de grote steekpartij in Suriname van vorig weekend is een Nederlandse vrouw omgekomen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd aan omroep Breymond. Het gaat om een vrouw van 69 uit Rotterdam. Bij de steekpartij vielen negen doden, onder wie vijf kinderen. De afgebrande Vondelkerk in Amsterdam... kan.